Onberaden verder, een hoorspel door Janssen Hubert naar de roman van Rafael Sabatini. Vierde deel, de Chevalier de saint eustache krijgt een pak slaag. Die affaire tussen die marquis de Barglie en de duchesse de Bourgogne. Een jaar of wat geleden. Ach, daar moet u toch ook wel eens van gehoord hebben, monsieur de L Espiron. Pardon? Ik? Ja? Oh, jazeker, madame. Ik meen met de herinneren dat. De... U bedoelt natuurlijk het duel dat er een gevolg van was. Dat aan een veelbelovende jonge kerel het leven heeft gekost. Duel. Een moord noem ik het. Een moord in koele bloemen. Neem me niet kwalijk, monsieur dus Livy-Cole. Maar dat gerucht kan ik tenminste tegenspreken. Ik, ik ben ook meermalen in Parijs geweest en ik had daar vele vrienden. Dat duel is jarenlang onderwerp van gesprek geweest. Maar iedereen in Parijs en ver daarbuiten is het erover eens dat, dat die Bardelie niets is te verwijten. Het was een moord. Zoals het mij verteld is, kan ik er geen ander woord voor vinden. U vergeet, monsieur, dat zijn tegenstander plat ging op zijn reputatie. De beste schermer van heel Frankrijk. En met die reputatie heeft hij de schandelijkste dingen kunnen doen ongestraft, omdat niemand hem aanturfde. Ten aanzien van de onverkwikkelijke affaire waarop madame la Vicomtesse even zijn speelde, had deze man zich gedragen op een wijze die al zijn vorige onbeschaamdheden met stukken sloeg. Toen was uh, deze Bardelli aan zijn eer als edelman verplicht het onoverwinnelijk jong mens een uitdaging te zenden. «Vaname michele vertoir», zo heette hij, de volgende morgen als lijk terugvond achter het hotel van Norm. Dit is wat er precies is gebeurd. Een duel was het, een, een dank voor rechtvaardigheid, een straf misschien, maar zeker geen moord. Het verbaast me ten zeerste, monsieur, dat u deze bardelie zo warm verdedigt. Als u het mij verontschuldigt, monsieur, zou ik u op attent willen maken dat een edelman altijd en overal in het krijt behoort te treden als er onrecht wordt bedreven. Dit duel? Ik weet het zeker, is Bardelis enige geweest. Waarschijnlijk omdat na de dood van Monsieur de Vertois niemand nog moedig genoeg was om de degen met hem te kruisen. Ik ben er zeker van dat Monsieur de Saint-Eustache hier mijn woorden zal kunnen bevestigen. Wie, ik. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk, Monsieur. Zie je nou, Jeroen? Ach, jij ook altijd met je vooroordelen. Wacht dat je hem eens gezien hebt en gesproken. Ik wil hem niet zien en ik wil hem niet spreken. Nooit. Hij is knap ook, zeggen ze. Is dat zo, monsieur L'Espiron? Eh, over het algemeen, geloof ik, wordt hij niet bepaald lelijk gevonden, madame. Niet lelijk, dat zegt niets. Men zegt... Ja? Wat zegt men, monsieur? <laughs> Dat ik wel had op een gelijk, mevrouw. Wel, wel, kijk eens aan. <tiedacht> Vind jij dat ook, chevalier? Ik. Uh, um, wel. Uh, nee, nee, toch niet. Monsieur de lesperon mag er zijn, maar die Badalis. In Parijs zeggen ze, er is maar één magnifique. Kent u hem goed, monsieur? <tiedacht> oh, wij, wij zijn vrienden, mijnheer. Ik zou bijna zeggen. Broeders, maar dat is toch buitengewoon interessant. Waarom heb je ons dat nooit eerder verteld? Nu ben ik helemaal desoldaat dat monsieur de Marquis heeft afgezien van zijn voornemen ons te bezoeken. Jij niet, Roxalaan? Nee, mama, ik niet. Met uw verlof, ik zou liever naar mijn kamer gaan. Goedemiddag, mademoiselle. Goedemiddag, je Les U heeft een uitstekend plaatsje opgezocht. Dat zal u wel goed doen, zo in de schaduw. Ui, ja, het is warm. Vindt u? Ja. Voelt u zich weer geen in orde? Zeker, dank u zeer. Gaat u toch even zitten, mademoiselle. La Védant is prachtig. Ik kom hier helemaal tot rust. Ja, maar. vindt u mijn neef eigenlijk geen verschrikkelijke kletskous? Wie, uh, oui, mademoiselle? Mijn neef, de chevalier de Saint-Eustache. Wat denkt u van hem? Als u me nu gevraagd had, wat ik van u denk. Dat heb ik u niet gevraagd, monsieur. Jammer. U neef dus. Tja. U kent hem beter dan ik. Ach, hij is niet onaardig, weet u. Maar een half jaar geleden heeft hij twee weken in Parijs doorgebracht. En dat vindt u natuurlijk erg interessant... Daar heb ik wel iets van gemerkt geloof ik. Ja. En om het nog interessanter te maken, doet hij het voorkomen alsof hij bevriend is met iedereen die iets met het Luxemburg te maken heeft. Offkringen zijn altijd interessant. Voor wie die tent? Ben u er bekend? Ah, oh. Soms kan hij me wel amuseren met zijn verhalen. Maar meestal vind ik hem vervelend. <laughs> hij is nog jong, mademoiselle. Alsof dat een excuus was. Al dat gepraat over die marquise de Baddeli, begon me toch werkelijk tegen te staan? Ik komt toch aan alles merken dat hij hem in het geheel niet kent? Of denkt u van wel? Nee, hij kent hem niet eens van uiterlijk. De bijzonderheden die hij over die, die Gent ten beste gaf, kan iedere Parijseraar vertellen. Gent? U vindt, geloof ik, dat vader terecht zo lelijk over hem denkt? Ja, mademoiselle. Ik ben het met uw vader volkomen eens. Laten we nu alsjeblieft niet meer over die markies spreken. Heus, het is beter voor u dat u nooit leert kennen. En als het aan mij ligt, zal dat ook beslist niet gebeuren. Het ligt wel over u hem haalt. Ja, dat doe ik ook. Er is een tijd geweest dat ik hem graag mocht. Maar... Verschillende oorzaken hebben ertoe geleid dat ik hem. beter heb leren kennen. Hij is niet waard dat u één woord aan hem verspilt. Hé, hey, dat parfum ken ik. Ik ook. Mijn waarde neef moet in de buurt zijn. hij ah, ah, oh. zit u hier? En jij ook, Roxolan? Zoals u ziet. Mademoiselle doet mij de eer aan mij een ogenblik gezelschap te houden, monsieur. En u honderd uit te vragen over het leven in Parijs. Oh, monsieur, Ik vermoed dat mademoiselle, wat dat betreft, al volledig door u is ingelicht. Zou ik u dan nog wat mogen vragen? Over uh, Parijs? Ja. Ik kijk eens, monsieur de l'Aspirant. Ja, nu wij toch over die marquise de Bardalis hebben. Hadden... Nou, Waarde, cousin. Daar hebben we het helemaal niet over. Oh, nee. Uh, goed, uh, Laat we het dan nog even over hem hebben. De man interesseert mij bijzonder. Mij nee, niet. En mij nog minder. En de hertogin van Bourgogne dan? Heb je die ook gekend? Uh, vroeger wel, ja. Kent u haar? Oh ja, heel goed zelfs. Uh, ten tijde van die affaire met Bardali woonde ik in Parijs. Hé? Huh? Oh ja, natuurlijk. En uh, toen hebt u haar ontmoet. Zo is het. Bartali had mij in vertrouwen genomen tijdens een van zijn beroemde soepers. Ah, u kent toch die fantastische soepers van Le Magnifique? Zeker. Dat wil zeggen, ik, uh, ik heb er veel over gehoord. Weet niet. Maar goed, toen vroeg hij mij dan of ik lust dat mee te gaan naar het Louvre. Uh, er was daar een groot gemaskerd bal. Oh, juist. Ik begrijp het al. En op dat bal masqué ontmoette u de duchesse de Bourgogne. Precies. U kunt niet geloven wat dat een ervaring voor mij was. Wat ik daar gezien heb en gehoord. U zou ervan opkijken als ik u vertelde hoe dat toch ging in Pardellie. Waarom oh. doet u het niet? Uh, pardon, monsieur. Uh, dat ze onkies zijn in aanwezigheid van mademoiselle mijn nicht. Ja, ja, dat begrijp ik. Zeer fijn gevoelig van u. Apropos, chevalier, Hoe oud bent u eigenlijk? Ik uh, Voor mijn woord, monsieur, uh, dat is toch wel een zeer zonderlinge vraag. Maar u zegt mij zeer verplicht uh, met een antwoord. Um, wel, monsieur, ik ben 21, waarom? Twintig, chevalier. Uh, goed, uh, twintig. Maar, maar waarom wilt u dat weten, monsieur de l'Espéron? Alleen maar om u met dus des te meer overtuiging te kunnen geluk wensen. <laughs> Met uw benedenswaardige vroegrijpheid, monsieur. Ja, ik begrijp u niet, mijn heer. Een kast die van even narekenen, mijn heer. Er zijn ongeveer tien jaren verlopen sinds dat beruchte schandaal. En die Bardelie, dat moet een nog veel groter schurk zijn dan ik al dacht. Want toen hij u voorstelde hem naar het uitermate verdorven te vergezellen, was u alles bij elkaar. 10 jaar oud. No. Oh, lieve neef. Ik heb nooit geweten dat je zo jong als in Parijs bent bedorven. Maar, nou, monsieur de l'Espérance, hebt u mij dit voorbeeld afgenomen om van een te zeggen? Oh, mijn beste chevalier, wat is dat nu? Wie moest er zo noodzakelijk die affaire met de Ducès de Bourgogne ophalen? U of ik? En heb ik u ook maar iets in te liegen? Ik kreeg toch heel sterk die indruk, mijn heer. Een indruk die dan verkeerd was, mijn heer. ik dus zou het niet durven. Maar mag ik u wel verzoeken mij niet meer lastig te vallen met vragen of verhalen over die Bardelie? De sfeer van de Parijse hofkringen past naar mijn menen in geen enkel opzicht in de zuivere lucht van La Védan. U zult mij er niet meer over horen, dat verzeker ik u. Uw dienaar ben ik... <siegelen> Hij vergeet was, ik zijn nicht te groeten. Toch niet aardig voor een chevalier. Nee, dat is het zeker niet. Maar als ik meneer mijn neef goed ken, moet ik vrezen, meneer, dat u hem tot de onverzoenlijkste vijand hebt gemaakt. Dat zal ik dan gelaten, maar niet onvoorbereid, moeten dragen, mademoiselle. <siegelen> We'll mademoiselle, ik zou uren zo kunnen doorroeien. Maar het is zo prachtig en zo heerlijk rustig op de rivier dat het geluid van de riemen alleen maar hinderlijk is. Ik stel voor dat de corona ons weer keurig naar La Vidan terugdraagt. Is Integendeel, ik vind het een uitstekend idee. U bent... U bent van La Vidaan gaan houden. Is het niet zo? Meer dan ik u zeg kan, mademoiselle. En daarom... Ja? Daarom valt het mij zo buitengewoon moeilijk u te moeten zeggen... ...dat ik mij verplicht voel... ...zeer binnenkort te vertrekken. Vertrekken, monsieur? Dat kan niet. Ik bedoel... ...op La Vidaan bent u veilig... Daar buiten niet. Twee dagen geleden hebben ze hier in de buurt nog een jong edelman gearresteerd. U mag niet weggaan. Ik moet. Maar waarheen? Uw bezittingen in Gascogne zijn door Parijs verbeurd verklaard. Dat weet u toch? Ja, mademoiselle, dat, dat weet ik. Toch moet ik gaan. Ik begrijp het, monsieur. Wij op Plavédan zijn nu de provinciaals. Misschien vervelen we u wel. Mademoiselle, dat kunt u niet menen. Uw hart... Zou u moeten zeggen dat... Dat er een andere voor mij en... Misschien ook voor u veel gewichtige reden moet zijn. Zou toch kunnen? U bent gewend de verkeer in de Grand Monde. En hier op Plavidon... Grand Monde. U weet niet wat u zegt. Maar... U moet toch kunnen begrijpen dat ik verplichtingen heb die me... Dat begrijp ik en... ook wel, monsieur. Maar geloof me toch. U kunt onze zaken de de toch het best dienen door bij ons op la te blijven. U begrijpt het niet, mademoiselle. En misschien zult u toch wel nooit begrijpen. Want ik kan het u niet uitleggen. Waarom niet, monsieur? Vindt u me zo toch? Roxalan... ...waarom leg je me op de pijnbank? Je weet heel goed dat ik je niet dom vind. Je weet toch beter dat ik je wel vind? Weet je het, Roxalan? Zie. Ik... Ja... ...ik weet het. Mijn nee, hemel... Met geen woord hebben we meer durven spreken over die vreemde nacht. Maar ik wil het je nu zeggen. Van de eerste seconde dat ik je daar in je kamer zag, wist ik dat... dat... dat we vrienden waren. Is dat niet zo? En toch wilt u mij... wilt u La dan verlaten? Ik moet. Die nacht heb ik het al gezegd. Toen ik weer wilde gaan zoals ik gekomen was... Ik ben niet degene, ik... ik ben niet waard dat je iets om me geeft. Als ik straks weg ben, kan het zijn dat je vreemde verhalen zult horen over een nederlaagspiron, de tegenstander en partijgenoot van je vader. Denk dan, als je toch kunt, aan dit onvergetelijke uur, in een roeibootje, op de Karone. En aan die ongeluksnacht. Toen ik over het balkon van je kamer ben gekomen... en toen ik opeens inziende hoe zeer ik mij vergist had... denk daar vooral aan... een eerlijke poging heb gedaan... onopgemerkt door de andere bewoners van La Vida... Weer te verdwijnen. Dus... als u niet van mijn balkon was gevallen... had ik u nooit meer teruggezien. Gevallen? Ja, mijn kind. Dat zeg je wel... En hoe dieper de val, Roxalaan, hoe moeilijker de weg terug. René, monsieur de L'Espiron, u doet uzelf onrecht. Ik voel het. U wilt mij niet zeggen wat u verhindert, mij uw geheim te onthullen. Maar ik ben er zeker van dat u niets hebt gedaan dat in strijd zou kunnen zijn met uw eer als edelman en als mens. Kind wat ben ik je dankbaar voor dit blijk van vertrouwen. ...meer vertrouwen dan u bereid bent mij te schenken. Rokselaan. Alles wat ik er nog kan zeggen is... ...dat het allemaal heel anders zou zijn... ...als ik je een maand eerder had leren kennen. Toen heb ik een wet, een... ...een afspraak gemaakt die... Een afspraak? Suur? Ja, een afspraak. Zo afschuwelijk... ...dat ik nu niet langer bereid ben... een gevolg aan te geven. Jules L'Espurant... Je wil toch niet zeggen dat u een spion bent. Nee, nee, Roxalane. Ik ben geen spion. God dank. Want dat zou het enige zijn dat ik je nooit zou kunnen vergeven. Nee. En als ik het zou kunnen, zou ik het niet willen. Dat begrijp ik, Roxalane. En ik heb je het beste liever om. Maar wat wil houd je dan om mij alles te vertellen? Vraag het mij niet, mijn lief. Ik kan het je niet vertellen. Ik zal niet langer aandringen, monsieur. Maar ik ben er zeker van... dat als ik de enige tijd verneem wat u zo bezwaart... dat ik u stellig niet zo zal veroordelen... als u het nu zelf doet. Ik dank u, mademoiselle. Uit de grond van mijn hart... Monsieur. Oh. Rutsgelang. Oh. Niet doen, monsieur. Blijft u zitten. We zijn er haast. Kijk eens. Wie er op de oever staat. De chevalier de saint Pijn aan een ziel. Mijn neef heeft een speciaal talent om op zo'n onverwachts te verschijnen. En op het meest ongelegen moment. Oh. Zullen we zullen het wel weer horen. Meneer de Lesboreau, u leeft nog, zie ik. En? Waarom zou ik niet leven, je? Omdat een lange dok het gerucht gaat dat u dood bent. Hm? Ja. <laughs> maar dat is mooi. Prachtig. Prachtig. Daar begrijp ik niet, zo. Wilt u dat gerucht dan niet tegenspreken? Ik denk niet aan, meneer dat kan mijn slechts verhogen. Jawel, monsieur. Maar denkt u dan in het geheel niet aan het verdriet van degene die u betreuren? Wie zou dat, dat dan wel moeten zijn, monsieur? Weet u dat niet, monsieur? En. Mademoiselle de Marsak dan. Mademoiselle? de Marsak? Wie is dat? Weet u dat niet, mijnheer? Nee, mijnheer, dat weet ik niet, en ik wil het niet weten ook. Bonjour, mijnheer. Een ogenblik, alsjeblieft. Zou u werkelijk willen beweren dat u de zuster niet kent van monsieur Stanislas de Marsac? Dezelfde Marsac-notenbenen die u bij mijn oom, de Vicomte de Lavedan, als zo betrouwbaar heeft aanbevolen? Nee, mijnheer. nogmaals, ik ken haar niet. Ik vrees, monsieur, dat u dat morgen moeilijk zult kunnen volhouden. Met uw vrees heb ik niets te maken, monsieur. En met uw flauwe praat je toch minder... Ik moet u verzoeken mij die voortaan te besparen. Met genoegen, maar ik maak u erop attent dat ik het oorbaar heb geoordeeld, monsieur de Massac, ervan in kennis te stellen dat u nog springlevend bent. Waarom, chevalier? Wat gaat u dat aan? Omdat ik vind dat monsieur de Massac en stellig mademoiselle de Massac daar recht op hebben. De Massac komt morgen hier. Chevalier de Saint-Eustache, u hebt zich ten opzichte van mij al meer vrijpostigheden veroorloofd dan ik gewend ben om te laten... Het feit dat ik hier gast ben en aanwezigheid van uw nicht hebben u niet, daar tot dusver voor deze waarschuwing behoed. U behoeft zich voor mij niet te generen, monsieur. Maar afgaande op uw woorden en de uitdrukking op uw gelaat, moet ik aannemen dat de tijding van mijn neef niet zeer welkom is. Dat is. Dat is maar al te waar, mademoiselle. Ik heb zeer grondige redenen waarom ik die monsieur de Massac niet ben ontmoeten. Grondige redenen? Dat zou ik denken. Het is voor Marme Zeldemarsak te hopen dat u haar even grondige redenen kunt opgeven als ze u vraagt waarom u haar zo lang zonder tijding hebt gelaten. Dat denkt er, heer. Van op met die misselijke insinuaties. En vertel wel eindelijk eens wat ik wil u van Marme Zeldemarsak op uiterstaan. En dat zou u niet weten. Nog een zijn bij alles wat mijn lief is. Nee. Dus u durft te ontkennen dat zij uw verloofde? Oh, ik heb... Ik ken haar niet eens. Dan acht ik mij verplicht meneer vast te stellen dat u liegt. Mademoiselle, nu zal ik mijn werkplek niet generen. Mijn nederige excuses, maar ik acht dat gedans deze lummel in uw bijzijn zijn een pak slaag te Oei! Oei! Oei! De heer chevalier, de monsieur de Espinon is ongewerpen. Ik heb overhoopt. Mag u goed herfelen mademoiselle. Deze stok is goed genoeg. Daarmee ga ik hem een aframmeling geven. André de chevalier! Daar, daar zijn we dan bij. Ik zal u ook voorhoeden voor de schande en degelen die wij zetten alleen. Die door uw en uw gedrag zo schroomlijker zullen Voila, De rivier mag het bezoedelde schaal tot zich en nemen. En nu mijn hare de Au! Doe. Als je nog geen voldoening genoeg hebt gedaan, he, wanneer je maar doet. Allemaal samen, ik hoop dat u zult kunnen inzien. Dat is dubbel een was Wat? Wat is er gebeurd? de was Moet je dat toch vragen? Ik heb alles gezien. Hij heeft de chauffeur je bijna vermoord? Schaamt u zich niet, mijn heer? Een kind zo te mishandelen? Schandelijk! Meer dan schandelijk! Oh, ik heb gezien. Ik heb hem gezien. Ik hem al Madame, zou je dan zo goed willen zijn zich te herinneren dat dat uw arme Saint-Eustache was die mij met zijn degen aanviel, hoewel ik ongewapend ben? Ja, dat u hem had gezagen. Die is niet aan? Daar heeft hij als het ware om gevraagd, mama. heeft in mijn bijzijn zijn de Lesturon beledigd en zich gedragen als een kwajongen. Waar ben jij geweest? Ik, mama? Ja, jij. Oké. Alleen? Nee, met monsieur de Lespereau. Alleen met monsieur de L'Espiron. Schandelijk, meer dan schandelijk. En dat er wel die arme chevalier twee uur op je te wachten. Ach, lieve hemel, het schijnt dat mijn enige dochter niet ja, kom, kom, kom, kom, kom, zo, kom. Als je niet zo bent, is het wel mooi genoeg. Je goed gewoon en je geeft je die hier in de provincie niet gebruikelijk zijn. Dus die zijn mijn vorige liever... Maar grote en, goedheid! Heb ik dan een doodgewone kinkel getrouwd, Of ben ik de vicomtesse de laveno? Ken jij dan in het geheel, Gini als de eer van de dochter... Die is goflof niet in het geding, madame. Ah, dat is Anatole. Ik ben er zeker van dat het gedrag van monsieur de l'Espiron, zowel ten opzichte van Roxalaan als uh, ten opzichte van de Chevalier de Saint-Eustache, volkomen correct is geweest. Anatole... De koets voor monsieur le chevalier. De paard naar huis zal u nou niet appreciëren, denk ik. Uitstekend gedaan. Vakwerk, monsieur le Monsieur le vicomte de la Dit zweer ik u. Bitter zal het u berouwen dat u voor deze lompe lammeling uit Gascogne partij hebt getrokken. Denk daar goed aan. Als ze u met hem naar Toulouse brengen. Adieu, waarde oh. Hoe Goede reis, een ogenblik. Sta mij toe, madame la vicomtesse, dat ik deze vriendelijke telg uit een roemrijk geslacht toch even van u overneem. Ga oh. maar los! Oh. Monsieur le vicomte, het is geloof ik beter dat we hem hier houden. Oh. Laat hem gaan, mijnheer. Hij bederft de grond waarover hij gaat. Oh. Een u kunt toch uw leven, de toekomst van de Uwe niet op het spel laten zetten door dit eervergeten hondsel? Oh. Laat hem gaan, monsieur. Voor hem en zijn soort ben ik niet bang. Goed, monsieur. Zoals u wenst. Aan het openkant! Ik hoop u straks nog te zien, monsieur. Kom, Eugenie, wij gaan. Roxelan, ik verwacht dat je ons ogenblikkelijk volgt. Ja, meneer.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 Het is nooit te laat, René. Nee. Wil je het dan niet zeggen terwille van mij? Kijk me aan, Roxelan. Ik heb... Nee. Nee, ik kan het niet. Je ja, hebt verdriet, monsieur de Lesperon. Ja, mijn kind, dat heb ik. Vooral om het verdriet dat ik jou moet aandoen. Maar ik ben je tranen niet waard, geloof me... Het diepst van mijn ziel dat je zo lief, zo vriendelijk voor me bent geweest. Chevalier de Saint-Eustache kreeg een pak slag in het vierde deel van de Onderrading Webber, een vervalvoorspel in twaalf delen door Jan C. Hubert naar de bekende roman van Rafael Sabatini. De medewerkenden waren Berdijkstra als Marcel, de marquise de Badeli, anne Annemarie van Ees als Roxalane de la Védan, Henk Schaar als de Vicomte de la Vedant, Nels Snel als de Vicomtesse, hans Zuring als de Chevalier de Saint-Eustache. En Jo Fischer als Anatol. De regie had Jan C. Hubert.